Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Ook vannacht gaat de klopjacht de reis door. De politie is nog altijd op zoek naar de twee hoofdverdachten... van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo gisteren. Twee dorpen zijn minutieus uitgekant. En er wordt nu gezocht in het bos van Reds. Een bos dat groter is dan de stad Parijs. De Verenigde Staten sluiten 14 militaire bases die het land in Europa heeft. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie bekendgemaakt... Met de sluitingen wil de VS 500 miljoen dollar per jaar besparen. Het zouden vooral kleinere bases zijn die gaan sluiten. Ook in Nederland zou de VS militairen willen weghalen, meldt de BBC. Een basis heeft Amerika hier niet meer, maar er werken nog wel Amerikanen op Volkel en in Brunsum. De VS wil meer militaire bases gaan openen in Azië. Daar is het goedkoper. Het land moet in tien jaar tijd een biljoen euro bezuinigen op zijn defensieapparaat. De zwarte dozen van het verongelukte vliegtuig van Air Asia zijn nog niet gevonden. De schroming in de Javazee is erg sterk en het zicht is op 30 meter diepte slecht. De duikers zijn de hele dag bezig geweest om het staartstuk van het wrak te doorzoeken. De vlucht van Indonesië naar Singapore verdween op 28 december van de radar met aan boord 162 mensen. Een groot deel van de Verenigde Staten is getroffen door een koude golf. In Maine aan de oostkust werd een temperatuur van min 39 graden Celsius gemeten. Scholen blijven dicht, treinen en vluchten lopen vertraging op of worden afgelast. In het noorden van de staat New York valt de komende uren waarschijnlijk een meter sneeuw. Dan nog het weer. Het klaart op en het wordt 5 graden. Vannacht gaat het licht regenen en harder waaien. Een zee stormachtig met zware windstoten. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor gevaarlijk weer in het hele land. Morgenmiddag neemt de wind af, gaat het harder regenen en is het 9 tot 12 graden. Ook zaterdag waait het fors met langs de Noordkust kans op storm. Dit was het NOS Journal. Naar Tussen app en vloed. Een heerlijk relax-programma. Gepresenteerd door Sharon Duif bij ZFM Zandvoort. Heerlijk op de bank met een heerlijk glas wijn.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 Om te beginnen, maar eens de reflecties van mijn leven. De reflections of my life. En dat doe ik met een marmelade. Luisteraars, welkom bij twee Uur van Tussen en Vloed. En uh, Karin ook, welkom aan boord. Uh, leuk dat je er weer bij bent. The changing of sunlight. Tussen app en vloed bij ZWM Zandvoort met Charles Duijf. Ja, en ik wil ook niet dood hoor. I Don't Wanna Die, dat zong uh, The Marmalade in uh, The Reflections of Their Life. Sven Duif nam uh, een tijdje geleden een nummer op. Wat uh, hij als dwet zingt met Simone Kleinsma. Ja, ja.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 Je speelt gewoon een spel En ik heb je vaak gehoord, maar Niets gedaan Totdat je zei, nou dag, vaarwel Lang verslagen heb ik op bed gelegen Toen jij de deur had dichtgesmeten Zomaar ik heb je zomaar laten gaan. Zonder jou is alles in mijn leven killer. Zonder jou is alles plotseling veel stiller. Welke nacht weer. ik nou zo zonder jou ben ik alleen zo zonder jou ja zo weer vijf jaar geleden Sven Duif mijn zoon in, in duet met uh, Simone Kleinsma in het, het uh, lied zonder jou wat hij ooit uh, of wat zij ooit zong met Aldo natuurlijk ja uh, even kijken wat ik. Oh, wat had ik nog meer voor u klaarstaan? Uh, Baby Mind van Alison Krause. Was dat met The Baby of Mine. De volgende draai ik speciaal voor Karin Kok. Karin, ik weet zeker dat je hem mooi vindt. The Tears of an Angel. Ryan Dan. Tears of an Angel. Het was Ryan Dan. Prachtig nummer, wat je eigenlijk niet zoveel voorbij wordt komen. Maar uh, zeker de moeite waard. Ik draai dit speciaal voor Karin Kok. En uh, nou, Karin, uh, je bof vanavond. Want uh, we hebben met z'n allen een droom op aarde... dat het uh, toch eens uh, beter wordt allemaal. Dat er niet van die verschrikkelijke moorden worden gepleegd. Zoals pas uh, in Parijs. Dat mensen is wat... Uh, Toleranter naar elkaar toe komen, maar met name dat ze hun hersens gebruiken. I have a dream, best life. So right when I'm in your arms. Nou, dat is hem natuurlijk niet. Hij moet wel even starten. Uh, dan moet ik op een dubbel knopje klikken en dan komt het goed, Westlife. I have a dream. Rob Tetro, die ook uh, op Facebook aanwezig is en meeluistert. Rob, welkom. Wil jij iets, uh, ook iets aanbieden aan Kaai? Nou, dat kan natuurlijk. En, dan heb je het over Raccoon met Ocean. Daar komt hij. Er is te veel te zeggen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 Alleen van mij, een oceaan om te verzuipen. De dag of een held te zijn. Laat die ander nu maar kruipen. Een oceaan vol tranen is van mij. Alleen. dat nog steeds naar tussen app en vloed. Ik ga een mooie draaien voor mijn uh, vriendin Yvonne. Waarvan ik weet dat ze een fan is van Elvis. Nou, ik heb al uh, in het begin van de uitzending iets van Elvis gedraaid... ...alleen dan in de uitvoering van Nora Jones. Maar deze is natuurlijk uh, van Elvis origineel. Alweer 80 jaar geleden dat uh, hij werd geboren... King. En hij heeft nooit in Nederland opgetreden, heb ik me laten vertellen van de week. Dat stond in de krant zelfs, ja, ja. We gaan ervan genieten. Elvis Presley. Can't help, falling in love. Voor Yvonne Nijssen. only fool. All <laughs> Presley, Can't Help, Falling in Love with You, speciaal voor Yvonne Nijssen. Ja, luister, ik ga mezelf verwennen met een mooi nummer. En ik hoop dat u het ook mooi vindt. Duwam natuurlijk ook voor u allemaal. En het is een uh, nummer van Eva Kessen die in een van haar mooiste liedjes vind ik zelf. Nee, nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel deze. Adem stokt, als ik jou zie. It me how strong I'm gonna stay Cassidy, You Take My Bread Away. Uh, Zoon Sven heeft natuurlijk een nieuw nummer uh, geschreven. Samen met Michael Garvin, uh, een uh, singer-songwriter... die ook uh, hits voor uh, Jennifer Lopez heeft geschreven. En ook met Jan-Peter Bas. En Jan-Peter Bas is de toetsenist van T. Lau. Nu aan het tour met uh, Akna en de Murk. Uh, en samen met z'n drie hebben ze dit nummer geschreven. Sven Duif.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 Can't we disagree without war? We disagree. Ja, Sven Duif was dat. En wat nou zo leuk is. Toen hij elf was, zong hij ook al. En eh, toen zong hij een liedje van Frans Bauer. Dat moet u luisteren, wat een stemmetje toen nog. Sven Duif en... Eh, ik zag hem op tv nog voorbij komen, zo rond de kerstperiode op TV Oranje. Met ditzelfde liedje opgenomen in een tuincentrum in de sneeuw. Ja. Ik heb vannacht in mijn dromen een engel gezien. Zij Just stay. Ik heb vannacht in mijn droom een engel gezien. En de orkestband, nou ja, orkestband, de begeleiding zeg maar. Dat zult u niet geloven, dat werd verzorgd door Ruud Jansen. Mijn keyboardmaatje, zeg maar. En ja, op een aantal Yamaha keyboards. En ja, het is net een orkest, als je het hoort, prachtig. Sven was hier elf jaar oud, leuk om te weten. Uh, voor een trouwe luisteraar, het volgende nummer. over een vlindertje, een butterfly, Mariah Carey. Butterfly, dat was Mariah Carey. Ja, soms, luisteraars, heb ik gewoon weer een zin in een beeteltje. We zullen zeggen, dat kan toch niet in een relax programma. Nou, ik wil even wakker blijven.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 Followed the sun And now The time has come And so my love I must go And though I Lose a friend In the end you will know Oh One day You'll find That I have Gone But tomorrow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 Ja, toch wel lekker hè? af en toe zo'n zo oud beeteltje. Vind ik nou ook. En uh, ik hoop dat u er net zo van genoten heeft uh, als ik. Ik heb u even wakker geschud met uh, rock and roll music. Maar uh, daarna kwam het helemaal goed. Uh, ik zit hier helemaal alleen in de studio. Uh, en uh, ja, dat wil ik even ondersteunen met een liedje. We're All Alone. Nou ja, liedje. Rita Gulich is dit. Ik mag niet zo onheerbiedig over een liedje praten. Dat is een mooie song natuurlijk. Outside the rain uit, Bijna. Tussen App en Vloed, bij ZWM Zandvoort. Op de donderavond tussen 10 en 12 uur live gepresenteerd door Cheryl Duijf. Met de mooiste ballads. En ik eindig ook met een hele mooie ballad. Met uh... Dat doen we voor trouwe luisteraars. En uh, dat is een, een nummer van Celine Dion. En die wordt uh, bijgestaan door R. Kelly. En dan heb ik het over het nummer I'm Your Angel. Ik moet afscheid nemen helaas van u. Uh, ik ga u allemaal een heerlijke nacht uh, toewensen natuurlijk. We gaan dit nummer uitluisteren. Nou, niet helemaal uitluisteren. Maar in ieder geval zo ver mogelijk. En dan, uh, dan gaan we slapen. Ja, is niet anders. Good night, good night and sleep well. Good night and sleep well. Zo is het. Ik hoop dat u uh, volgende week donderdag weer bij me bent. Tussen 10 en 12 uur met Tussen App en Vloed. Nogmaals, een goede nachtrust. Oh ja, en morgen... Tussen 5 uur eh, s middags en 7 uur s avonds zijn we er weer mee. Op het standbeeld draait door met eh, weer heerlijke muziek en een speciale gast. Tot morgen 5 uur. Op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer.